Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is feest. Alles mag, alles kan. Het is echt heel erg leuk. Ja, heerlijk. Eindelijk weer Koningsdag. Na een gezellige Koningsnacht. Het was echt heel bizar. Ja, een beetje dronken. Maar de rest ook. Dat maakt niet uit. Struinen mensen nu door het hele land over de vrijmarkt. Lekker spulletjes kopen of verkopen... Barbie spelen, uh, heel veel boeken daar ook. En dan uh, ja, nog een zitzak en die twee stoelen daar verkoopt hij ook. En natuurlijk staan er overal kinderen op straat die een instrument proberen te bespelen. <middels> even compleet heeft gemist. De koning en... Je kan echt niet in het ding gaan scrollen, Tante Renske, want dan moet je zelf extra werk doen. Blijf jij ook ja. van de muis af? Ja, ik blijf ook van... De, ja, dat dus is ja. Helemaal opnieuw. Het hele kutstuk nog een keer. Ja, prima. Dat scheelt weer er. Ah, Oké. Okay. terugzetten dan. Zal ik de kootjes terugzetten? Dan ga ik aan jouw muis zitten. Zo, hop. Hoppakee. Nou... Wil je ook nog een nieuwe opname starten, Goh, dat we het meteen goed hebben? Dan, uh, dan mag jij de muis weer terugpakken. Ja, ja, ja, ja. Voor deze keer. Nee, die andere muis en toetsenbord. Dan moet je... Staat dit er al op? Mooi. Zin in. Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3...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 Even compleet heeft gemist. De koning en zijn familie wandelen door Maastricht. Twee uur geleden kwamen ze aan in de Limburgse hoofdstad. Een heleboel mensen proberen een glimp van onze royals op te vangen. Deze mensen is het in ieder geval gelukt. Die stonden op een dakterras. Ja, Het is echt een, een uniek plaats hier, wat je hier kan zien. Het is echt geweldig. Zea mensen. De scenery is geweldig en met vrienden lekker een pilsje drinken en een heerlijk weertje. Wat wil je anders? Koning Willem-Alexander en koning Maxima stappen zo hun koninklijke bus weer in. De wandeltocht is rond deze tijd afgelopen. Minder gezellig nieuws. In Breda is vannacht een huis beschoten. Daar raakte niemand gewond. Volgens de politie stapte de schutter uit een auto, vuurde die een paar kogels af op de woning en reed daarna weg. Er is nog niemand opgepakt. De politie doet onderzoek. In de haven van Vlissingen is bijna 1500 kilo cocaïne gevonden. Het spul lag tussen dozen met fruit. Het is niet de eerste drugsvangst in Vlissingen dit jaar. Begin deze maand werd 200 kilo coke gevonden die onder een schip was vastgemaakt. Het weer langs de westkust en in het noorden hangt er wat bewolking. In de rest van het land veel zon en maxima van 14 tot 17 graden. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat nog file tussen knoopend Vatergraafsmeer en Knoopend Amstel. Drie kilometer met een kwartier vertraging. De oorzaak is een ongeluk, twee rijstroken zijn dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 I left my house at 8 because I always do My train, I'm certain, left the station just when it was 2 I must have read the morning paper going into town And having gotten through the editorial frame The day before Line. I must have yon and cuddled up for yet another night, and rattling on the roof, I must have heard the sound of rain, the day before you came. tweede uur begonnen met ABBA, The Day Before You Came. En ik ga door met King Sutton, Uncharged. No one knows just what to say It's like we're in uncharted In Zandvoort geldt vanaf 1 juli 2022 een nieuw parkeerbeleid. Dat is nodig om de groei van toerisme en de parkeerdruk in goede banen te leiden. We willen dat Zandvoorters voldoende parkeermogelijkheid hebben in hun eigen wijk. Dit doen we door bezoekers en toeristen te stimuleren om te parkeren in de parkeergarage of aan de randen van het dorp. De parkeertarieven zijn daar lager dan in de woonwijken en het centrum van Zandvoort. Om op straat te kunnen parkeren kunt u een parkeervergunning aanvragen. U ontvangt als inwoner of ondernemer van Zandvoort uiterlijk eind mei een brief met informatie over de parkeerproducten en hoe u uw nieuwe vergunning online kunt aanvragen. far oh. want to be sold. We are children that need to be A veces tomó papel de desahogarme, te lo confieso antes de que sea mojita, desde que te perdí y nunca entendí por qué. Als al keren dan weer over jou, het komen was je elke dag en nacht bij mij. Ik wil niet denken aan bij een ander, maar ik weet het, het is de werkelijkheid. Por eso tomo pa olvidarte, porque sinceramente duele recordarte. Si tu no estás la soledad gana el combate. La luna no sale si no te vuelva a ver. Ik ja, kom je te vergeten. Ik heb vandaag niet geslapen of vergeten. Ik ben al een ander de eenzaamheid bezweten. Dat maakt niet op als jij er niet meer bent. Tomo, tomo no contra chopa de tequila. Door jou ga ik dood van de pijn. Want toen ik je zag op die eerste dag was ik zonder slag. Oh, ik wil je in mijn armen en ik weet niet waar ze van. Voor ik sinceramente record a dit. Si Ziet toen nog talas zolet, daar gaat het combat. La luna nos allez inopte si woe van weg. Ik kon het te vergeten. Ik heb al dagen niet geslapen op vergeten. Ik ben allemaal in de eens aan mij bespreken. No maar kom niet trouw als jij je niet meer bent. Baby, ik a hacerlo te lo quito. Idiot. alles <laughs> misgegaan. tu te fuiste sin necesidad, tu volviste sin necesidad. Pero tú te en tu, y tu Altijd je kon zijn. Je jou, ga ik de pijn. Want toen ik je zag op die eerste dag, was ik zo beslag. Ik wil je in mijn armen, maar ik weet niet hoe We je het Ik jou, ik jou. Om te zeggen dat ik het van je hou. Por porque sinceramente, recordarte. Die si tú ni la soledad. La luna no sale si no te vuelva ver. En ik denk, ik kom jou te vergeten. Ik heb al dagen niet geslapen of vergeten. Ik ben al onder de eeuwen aan mij bezweken. De vaak komt niet op als jij er niet meer bent. Dit waren achterin volgens Pink met What About Us. En Emma Heesters en Rolf Sanchez met Pa Olavi d'Arte. De cultuuragenda van Zandvoort. Buitenbeeldenwandeling met gids. Vrijdag 29 april om 1 uur. Start bij het Zandvoort Museum. De toegang is 6,50 per persoon en reserveren via info at zandvoortmuseum.nl. We hebben nog Clown Onki, Pop-up Museum, Raadhuis. Zaterdag 30 april vanaf half 2 tot half 3. De toegang is 1 euro per persoon. Aanmelden via de balie van Zandvoort Museum of info Verzameling geluiddragers, bomschuiten en meer. Pop-up Raadhuismuseum. Geopend van vrijdag tot zondag van half 1 tot half 5. De Haltestraat Zandvoort. Toegang 3 euro per persoon. En de museumkaart is gratis. Cassidy, geboren in 1963 en overleden 2 november 1996... was een Amerikaanse zangeres die een aantal bekende nummers in eigen stijl coverde. Tijdens haar leven werd ze niet bekend. Maar nadat ze is overleden aan de gevolgen van kanker... kwam het verlaten muziek succes. Cassidy wordt beschreven als niet bepaald elegant in haar kledingstijl... en ook haar koppigheid en standvastigheid op het selecteren van haar nummers waaronder vooral soul, jazz en gospel, irriteerden de plaatsenmaatschappij mateloos. Een paar maanden na het verschijnen van haar album Live at Blues Alley kreeg ze in juli 1996 last van pijn in haar heup. Dit bleek een in haar bot uitgezaaide vorm van huidkanker te zijn. De artsen gaven haar nog een paar maanden te leven. Ze overleed in november van hetzelfde jaar. Hier is Yves Kevzeny met Field of God.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 to go Get it? Of me. Op zaterdag 30 april organiseert de Koninklijke Nederlandse reddingsmaatschappij de Reddingsbotendag. Het is de dag om kennis te maken met het reddingswerk, de vrijwilligers en het materieel van de KNRM. Reddingsbootstation Zandvoort doet ook mee aan deze open dag. Tijdens de Reddingsbootdag tonen de hulpverleners aan iedereen die geïnteresseerd is het materiaal wat ze gebruiken en ze vertellen daar graag wat bij. Hun vrijwillige werk bij de KNRM inhoudt. En het allermooiste, tijdens het bestaat de mogelijkheid om mee te varen op de reddingsboot Annapolis. Een unieke ervaring speciaal voor donateurs van de KNRM. Ook wel redders aan bol genoemd. De KNRM is een goede doel en ontvangt geen subsidie van de overheid. De bijdrage van ruim 105.000 redders aan de wal... maken het mogelijk dat de KNRM op 45 stations 24 uur per dag klaarstaat... om uit te varen en mensen en dieren in nood op het water te redden. Daarnaast vormen zij een belangrijke achterban voor de redders. Mogelijkheden voor meevaren zijn afhankelijk van het weer, de drukte en de alarmeringen. Ook mogen er per vaart maximaal 12 personen mee...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 Dit waren achterin volgens ACTA en de Menuk met het regend zonnestralen en Kansas Dust in the Wind. In samenwerking met het Juttersmuseum organiseert IVN op 1 mei een zee-evenement op het strand van Zandvoort. Jong en oud zijn welkom. Het evenement vindt van 12 tot 4 uur plaats op het strand ter hoogte van de rotonde, vlakbij het Juttersmuseum. Er zijn excursies, er wordt uitleg over zee- en strandvondsten gegeven en er is een knutseltafel, een tentoonstelling en een puzzeltocht. En als de weersomstandigheden toestaan, dan kan er ook onder begeleiding worden gevist met een kor of een duwnet. Deze laatstgenoemde activiteiten start omstreeks kwart over twaalf. Aanmelden vooraf is niet nodig. Naar je hem op palees. Daar wil ik zijn alleen met jou.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 Ik wil, wil niet meer bij jou vandaan. Ik heb je lief, zo lief. en volgens waren dit Lisbeth Lidt en Ramse met de postrale en Electric Light Oster met Don't Bring Me Down. Door je tuin, balkon of straat te vergroenen zorg je voor minder wateroverlast en hittestress die worden veroorzaakt door het veranderde klimaat. In de buurt van zee en duin wil nu eenmaal niet alles groeien. Daarom is het aanleggen van een tuintuin een goed idee... De lezing wordt gegeven door Johan Gortenmuller, beheerder van Thijsenhof in Bloemendaal. Uiteraard heeft hij ook tips waar luisteraar thuis op het balkon of tuin mee aan de slag kan. Vrijdag 6 mei om half 2 in Pluspunt. De deelneming is gratis. Vooraf aanmelden is wel prettig en kan bij de balie van Pluspunt. Telefoonnummer 5740330. 5740330. No. It's not unused you to be loved by anyone. It's not unused you to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unused you will.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 It happens all the time Love will never do What you want to do, do, do, do, do, do, do, do.